Net als in Europa heeft ook de beurs in New York de afgelopen dag flink ingeleverd. De Dow Jones-index verloor 2,6% en sloot maar net boven de 10.000 punten. De AIX-index sloot 2,9% lager dan een dag eerder, het grootste verlies in meer dan twee maanden. De daling is een gevolg van tegenvallende werkloosheidscijfers in de VS en de begrotingstekorten van Spanje, Portugal en vooral Griekenland. In Duitsland wordt Hitlers propagandawerk Mein Kampf mogelijk opnieuw uitgegeven. Het Instituut voor Zeitgeschichte wil een wetenschappelijke becommentariërende uitgave op de markt brengen. In 2015 vervallen de auteursrechten van het boek omdat de schrijver dan 70 jaar dood is. De publicatie van Mein Kampf is in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog streng verboden. De Duitse autoriteiten hielden een eventuele heruitgave steeds tegen uit respect voor de slachtoffers van het nazibewind. De wetenschappelijke heruitgave zou passen in een serie over Hitler van het Instituut voor Zeitgeschichte. De serie over Hitler bestaat inmiddels al uit 17 banden.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 Twenty two ah, future look bright But She's nearly thirty now and she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 Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je naar te kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen werden mensen die je toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in muziek Kan je langzaam leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 En 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. One ticket please. Long and Mercy, everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Spice like good girls should, but I don't see why I try. Why do I try? And every time I climb that hill, my jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, it's a wicked, wicked world.